8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal De Dag van Duivenstein. Den Haag gaat een hele politiek spannende dag tegemoet. En een omstreden bloedtest voor zwangere vrouwen. Wordt u nu ook al meer over in het NOS-journaal.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 Vrouwen bij wie een verhoogd risico is vastgesteld... komen in aanmerking voor de proef. Het blijft onzeker of de Eerste Kamer vandaag instemt met het woonakkoord. Gisteravond vergaderde de PvdA-Eerste Kamerfractie... maar ook daarna werd niet duidelijk of PvdA-senator Duiverstein ermee instemt. Zijn stem is cruciaal voor een meerderheid. Duiverstein heeft grote moeite met een verhuurdersheffing... die het kabinet aan de woningcorporaties wil opleggen. Volgens hem blijft er te weinig geld over voor de woningmarkt. Als het woonakkoord sneuvelt, ontstaat er een gat van 1,7 miljard euro. Het woonakkoord hangt nauw samen met het pensioenakkoord. En zolang er geen duidelijkheid is over het woonakkoord... willen partijen ook geen akkoord over de pensioenen sluiten. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft gezegd... dat het verzamelen van telefoongegevens door de geheime dienst NSE... ongrondwettig is. De rechter vindt het op grote schaal vergaren van gegevens... een inbreuk op de privacy van burgers. Correspondent Wessel de Jong. De rechter betwijfelt bovendien ernstig of wat de NSE doet... ook wel terroristische aanslagen helpt voorkomen. Dus hij twijfelt heel erg aan de effectiviteit van al die methodes. Kortom, de rechter geeft de regering en de NSE echt een hele flinke veeg uit de pan. De rechter geeft de regering de tijd om in hoger beroep te gaan... in het belang van de nationale veiligheid.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 De Verenigde Naties hebben meer dan 19.000 militairen in Congo die de taak hebben om rebellenbewegingen te ontwapenen. Vorige week sloot de Congolese regering een vredesovereenkomst met de rebellenbeweging M23. Post.nl verwacht de drukste dag van het jaar. Het haalt vandaag zo'n 17 miljoen kerstkaarten uit de oranje brievenbussen. En er komen de zakelijke kerstkaarten nog bij. Het totaal aantal kerstkaarten neemt wel af, zegt Post.nl.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 Selfie is gekozen tot woord van het jaar. Dat heeft woordenboekenmaker Van Dalen bekendgemaakt. 22.000 mensen brachten hun stem uit... in de jaarlijkse internetverkiezing van woordenboek Van Dalen. Een selfie is een foto die iemand van zichzelf heeft gemaakt... vaak met een smartphone. Volgens Van Dalen-directeur Dan Boon is het niet gek... dat een Engels woord gekozen wordt tot woord van het jaar. Het is wel zo dat we de laatste 20 jaar ongeveer 10% van de woordenschat die we gebruiken, van onze actieve woordenschap misschien nog wel iets meer, zelfs is Engels van oorsprong. Maar uh, het, ik heb al wel een alternatief hier en daar gehoord, in ieder geval een jongere taal, voor selfie. En dat is het gewone Nederlands woord, zelfje. Dus wie weet krijgt het woord nog wel een keer concurrentie. Ook het genootschap Onze Taal kiest jaarlijks een woord van het jaar. En deze keer was dat participatiesamenleving.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 De verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Marcel, het lijkt toch wel een drukkere ochtendspits te worden. De teller staat nu op 270 kilometer file. De meeste vertragingen bij Amsterdam en Utrecht... Het zijn ook vooral pechgevallen en ongelukken die voor veel vertraging zorgen. Het is langzaam rijden op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Afwitsoest en Knopend over zo'n 11 kilometer. Van Apeldoorn naar Amsterdam bij Eén Brugge 7. En dan langzaam rijden tussen Naarden en Knopend Diemen over 12 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden heeft verkeer moeite om die A1 op te komen, tussen Almere en knooppunt Muiderberg, 11 kilometer. Een ongeluk op de A15, Rotterdam richting Maasvlakte Bij de Afwit-Brieden staat 4 kilometer. Daar is de ook dicht bij de Thomassentunnel. Ook druk op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzil en Randweg Dordrecht, 9 kilometer. Stond een tijdje een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht-Almere... die is weer weg, file is gebleven bij Beeldhoven, 6 kilometer. Goed nieuws ook over de A28, volle richting Utrecht. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaker nog kilometer, dat was een ongeluk. Alle rijschroken zijn daar weer open. Onze correspondent in Washington, Wessel de Jong... had een interview met Joel Brenner. En dat is interessant, want hij is de voormalig inspecteur-generaal van de NSA. Blijft u luisteren. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Zorg dan dat je mensen overal kunnen tanken. Dus bij die goedkope stations als het kan, maar aan de snelweg als het moet.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 Goedemorgen, uit taalglas. U spreekt met Anouk. Ik heb een ster, maar kunnen jullie ook naar mij toe komen? Ja, hoor. Fijn. Hoe drinkt de monteurs zijn koffie? Of liever een soepje? Autoruitschade. Wij komen graag naar u toe. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Ooster. Zit mijn haar goed? Niets groens tussen mijn tanden. Even lachen. Zo, zijn er weer een paar. Foto's van mezelf. Selfie is het woord van het jaar geworden. En Adrie Duivenstein hoeft zichzelf niet te fotograferen vandaag. Dat doen de anderen wel. Want het wordt een spannende dag in Den Haag. Waarschijnlijk eindigt die in de nacht. Maar hoe eindigt die dan? Dat is de vraag. Gooit Adrie Duivenstein, de PvdA-senator, roet in het eten voor het kabinet. door tegen de verhuurdersheffing te stemmen? Of gaat hij alsnog akkoord? Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. Er was overleg gisteravond. De eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Heeft dat resultaat gehad? Nee, nee, ze zijn er nog steeds niet uit. De, de, de Eerste Kamerfractie van, van de Partij van de Arbeid hebben nog geen standpunt. Ingenomen. Kortom, Adrie Duivenstein heeft nog eh, niet zijn, zijn standpunt eh, kenbaar gemaakt. Of ze zijn er gewoon nog niet uit. Dus we gaan vandaag eh, ergens in de ochtend... gaat de PvdA, Eerste Kamerfractie, weer verder overleggen... over hoe ze dit debat gaan aanpakken. Leg het nog eens uit. Waarom is die verhuurdersheffing voor Duivenstein zo'n gruwel? Ja, kijk, het is een man die komt uit de Volkshuisvesting. Is iemand die, die altijd ook vindt dat er veel betaalbare woningen moeten zijn... voor mensen met een kleine beurs... En ja, wat doet de verhuurdersheffing? Dat, dat is een soort belasting voor woningbouwcorporaties. Kortom, die kunnen geld inleveren bij het kabinet. Omdat het kabinet nou eenmaal geld nodig heeft. Omdat het zelf krappe kas zit. Maar Adrie Duifstein zegt dan: ja, dat gaat dus ten koste van investeringen die woningbouwcorporaties kunnen doen. In betaalbare woningen en de renovaties van betaalbare woningen. Uh, en dat is zijn allergrootste bezwaar. Kan Blok er iets tegenover stellen? Kan hij hem iets tegemoetkomen? Nou, dat, is, dat is wel lastig, want in, inmiddels is er al een hoop gebeurd... ook sinds dat woonakkoord eh, tussen het kabinet en de oppositiepartijen... D66, ChristenUnie en SGP is gesloten. Er is intussen een akkoord gesloten met de woningbouwcorporaties... Zelf Die zijn inmiddels wel akkoord. Inmiddels is er ook een energieakkoord gesloten. Denk je, wat heeft dat ermee te maken? Nou, daar is extra geld vrijgemaakt voor de bouw. Dus inmiddels uh, ja, heeft minister Blok al, al, al veel gedaan. En bovendien heeft hij met zoveel partijen afspraken gemaakt... dat als hij uh, ja, iets gaat veranderen voor Adrie Duivenstein. Uh, heel veel partijen zullen zeggen, maar ho, ho, wacht eens even... dat was niet de afspraak. Of zullen zeggen, ja, kijk, als we afspraken gaan veranderen... dan hebben wij ook nog wel wensen... Kijk bijvoorbeeld naar de VVD, die zegt... als er aan de verhuurderskant van het woonakkoord iets veranderd gaat worden... prima, nou prima vinden ze niet, maar als het gebeurt... dan willen wij bijvoorbeeld nog wel wat veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. Ja. Kortom, dan dreigt het kaartenhuis in elkaar te storten. Ja, en dan zet Duivenstein dus veel op het spel. En er speelt nog meer, hè? je hebt het al even wel genoemd... het pensioenakkoord is ook nog op de achtergrond aanwezig. Ja, kijk, dat pensioenakkoord is al is, is, is gewoon praktisch af... Uh, dat is een kwestie van een paar, paar details. En dan kunnen ze met z'n allen lachend op de foto. Maar natuurlijk alle betrokken partijen... dat zijn dezelfde partijen van het, van het woonakkoord. Dus D66, ChristenUnie en de SGP. Die denken natuurlijk... ja, we gaan, niet, we gaan niet nog een akkoord sluiten... als we niet eens weten of dit akkoord doorgaat. En ze zijn natuurlijk ook buitengewoon geïrriteerd. Want ja, het, het kabinet, de coalitie... heeft die partijen nodig... En vervolgens komt de opstand vanuit ja, de coalitie zelf. Dus dat, daar zijn ze niet zo blij mee. Ja, de starheid van uh, Duivenstein of in ieder geval zijn vasthoudendheid uh, is bekend. Uh, ook in Den Haag. Hoe voeren ze de druk op hem op? Of, of doen ze dat eigenlijk niet en gaan ze toch uit van zijn gezond verstand? Nou, er wordt eindeloos met hem gesproken gisteravond in de fractie... gistermiddag op het ministerie van, van, van Binnenlandse Zaken. Natuurlijk wordt de druk opgevoerd. En, en, maar in, in zekere zin voert hij de druk ook op... Door, door niet te zeggen wat hij gaat doen. En ja, ik, ik, bedoel, ik, ik vermoed dat hij dat doet om een maximaal uh, resultaat te halen... en er iets voor zichzelf uit te slepen. Maar goed, ik legde er net al uit... er is eigenlijk nauwelijks geld om toe te zeggen. Uiteindelijk is, wat, is dat wat hij wil, geld voor de woningmarkt. Ja, dan moet je dus een andere oplossingen gaan denken. En, en dan is het de vraag of hij daar tevreden mee is. Bijvoorbeeld, minister Blok heeft al in, in antwoord op schriftelijke vragen... van Adriek Duiverstein gezegd van... ja, we moeten die heffing maar eens over drie jaar goed evalueren. Ja, minister Blok zou, ik, ik noem maar wat, kunnen toezeggen... dat als die heffing inderdaad te veel investeringsruimte wegneemt... dat er een heroverweging plaatsvindt. Hij kan zeggen dat de heffing tijdelijk is. kort omdat hij na dit kabinet verdwijnt. Uh, en wie weet nog wat, wat kleine toezeggingen waardoor huurders wat makkelijker een huis kunnen kopen. Dingen die voor Adrie Duivenstein belangrijk zijn. Daar, daar zou de oplossing kunnen zitten. Ja. Maar ja, ik denk dat Adrie Duivenstein zo lang mogelijk de kaarten tegen de borst houdt. om er voor zichzelf uh, en voor zijn idealen zoveel mogelijk uit te halen. Maakt Rutte zich zorgen? Want het is wel belangrijk voor het kabinet. Nou ja, Mark Rutte is altijd iemand die, die, die, die, die zich pas uh, alleen zorg maakt... over dingen waar hij zelf invloed op heeft. En hij heeft het gevoel dat de Partij van de Arbeid dit moet oplossen. Dus uh, naar zijn eigen zeggen maakt hij zich hier geen zorgen om. Maar er zijn genoeg mensen in Den Haag... die, die toch wel met, met, met, uh, met enige spanning in hun lijf uh, opstaan. Kijk, je vertelde het gisteren al. Er zijn mensen die zeggen... ach, joh, je kent Adrie Duijfsen. toch, die maakt een hoop herrie. En dan haalt hij er iets voor zichzelf uit. En dan komt het allemaal goed. En dan gaan we met z'n allen gelukkig onder de kerstboom liggen. Maar goed, er zijn mensen die die ook zeggen, ja, je kent Adrie de Evertijns toe... die is hartstikke onberekenbaar. Dus ja, dat, dat, dat maakt het zo lastig. Kijk, het enige wat je, wat je kan redeneren... is dat gewoon statistisch gezien... is het gewoon zo dat als de spanning hoog oploopt in Den Haag... het meestal gewoon uh, toch goed afloopt. Uh, de boel niet in, in elkaar dondert. Uh, je weet, als hij misschien iets krijgt, dan, uh, dan uh, is hij tevreden. Bovendien, hij zet zoveel op het spel... Uh, allemaal redenen om te denken dat hij uiteindelijk toch voor zou stemmen. Maar dat is het, dat is het mooie van deze dag. Uh, en voor liefhebbers van politiek. Uiteindelijk weten we het niet. Dus dan gaan we vol spanning het debat vanmiddag volgen. En inderdaad, zoals hij zelf zei, ergens diep in de nacht... dan kijken wij met heel Nederland gespannen naar zijn arm. En dan vragen we ons op, gaat die arm omhoog? Of blijft die arm beneden, Marcel? Ja, en dan zit je hier toch morgenochtend weer heel vroeg, Joost. Ja, ik ben bang dat ik er weer uh, bij zit. Ja. En morgenochtend weer bij jou. Maar goed. <laughs> maar het wordt wel leuk. Ik doe het met liefde. Dank je, Joost. Vanuit Den Haag. En natuurlijk gaan we dat uh, allemaal volgen. Ook op Radio 1 blijft u op de hoogte. Dat is het bijna kwart over acht. En u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tientallen zwangere Nederlandse vrouwen wijken wekelijks uit naar België... voor een zogenoemde NIP-test, een niet-invasieve prenatale test. Dat is een bloedtest waarbij kan worden vastgesteld... of de foetus het syndroom van Down heeft. In ons land was daar tot nu toe geen toestemming voor, voor zo'n test. Maar er gaat verandering in komen, want minister Schippers... van Volksgezondheid staat het toe. Rinke van der Brink, onze zorgredacteur. Rinke, eh, gezondheidsraad vindt dat zo'n proever moet komen met die NIP-test. Kun je het nog eens uitleggen, hoe gaat die in zijn werk? Ja, maar het is toch wat minder uh, positief nieuws voor zwangere vrouwen dan het nu lijkt. Um, want die vrouwen in België, kan iedere zwangere vrouw die test ondergaan. Die proef in Nederland uh, wordt beperkt tot een groep vrouwen... die een hoger risico ja. hebben op het krijgen van een kind met het syndroom van drown, Down. En dat moet eerst via een andere test vastgesteld worden. Aha. Dus het is een proef met een beperkte deelname. Goed, en, en dan nu over die, over die test, hoe, hoe werkt het? Nou, die test die neemt bloed van de moeder af. En dat kan al na tien weken. En in dat bloed van de moeder zit DNA van het embryo. En dat wordt dan onderzocht. En als dat DNA eh, chromosomale afwijkingen heeft. Bijvoorbeeld het syndroom van Down. Kan je dat op die manier controleren Zonder dat je een, een vervelend en... Eh, Onderzoek moet doen met veel meer risico. Een zogeheten invasief onderzoek. En dan ga je bijvoorbeeld de vruchtwaterpunctie. Dan ga je met een vrij grote naald uh, door de baarmoederwand heen. Mm -hmm. en zuigt wat vruchtwater op. Dat is een vervelend onderzoek voor zwangere vrouwen. Dat uh, vindt iedereen die dat heeft ondergaan. En ten tweede is er een risico op een miskraam bij dat uh, onderzoek. En dat is uh, varieert een beetje. De gezondheidsraad zegt nu dat drie tot vijf. Per duizend vruchtwaterpuncties eindigen in een miskraam. Maar er zijn ook gynaecologen die van een wat hoger percentage uitgaan. Op grond van dezelfde wetenschappelijke literatuur overigens. Ja, dat, dat hoger is dan ongeveer zes, zeven, acht per duizend. Ja, nu mag die test wel. Waarom mag het dan niet met dat bloed? Ja, dat, dat is in Nederland zo geregeld dat zo'n onderzoek valt onder de wet op het bevolkingsonderzoek. Dat is heel strak gereguleerd wat daarin wel en niet mag. Bijvoorbeeld een total body screening die, waar de kranten uh, zaterdags vol mee staan met advertenties daarvoor. Die je dan in Duitsland kunt laten uitvoeren, gewoon een check op je gezondheid. Die mag in Nederland niet, omdat dat een bevolkingsonderzoek is. Daar moet een speciale vergunning voor verleend worden. En dat moet dus met toestemming van de minister, kan dat pas gebeuren. Deze test valt onder diezelfde wet op het bevolkingsonderzoek. Het Leids Universitair Medisch Centrum bood de test aan, aan vrouwen en eigenlijk een vergelijkbare proef als waarvoor nu de vergunning wordt gegeven. Um, die zijn toen teruggefloten en moesten daarmee stoppen omdat ze geen vergunning wet bevolkingsonderzoek hadden. En toen mocht het niet. Ja. Er zijn ook wel zorgen over dat als zo'n test wel toegestaan is, dat het veel wordt gebeurd en dat er dan veel meer abortussen zullen komen, omdat er dan bij meer kinderen dan Down-syndroom wordt ontdekt, wordt geconstateerd. Heeft dat meegespeeld? Of speelt dat mee in de afweging? Denk je? Nou, dat weet ik niet. Dat zou een raar argument zijn, omdat uh, vrouwen nu uh, via uh, zo'n combinatietest, en dat is een bloedonderzoek bij de vrouw en een nekplooimeting van het embryo. En dan volgt dan met een ingewikkeld rekenmodel, kun je uh, uitrekenen of een vrouw een verhoogde kans heeft op uh, uh, een, een kind met het syndroom van Down. Dat is een test die, die nogal uh, grof is, want van de vrouwen die via deze test een verhoogd risico te horen krijgen, heeft uiteindelijk maar 5% werkelijk een kind... met het syndroom van Down. Hm. En die test wordt dus wel toegestaan in Nederland... en frequent gebruikt. Dus ja, dat is een beetje raar. Het lijkt er eerder op dat als je deze test zou toegaan... krijg je veel minder vals-positieve... Dat betekent vrouwen waarbij het lijkt alsof ze een kind met syndroom van down hebben... maar niet in werkelijkheid niet hebben. Die krijg je veel minder. Dus je krijgt veel minder vervolgonderzoek. Ja. Dus het, het zou wel eens eerder juist goedkoper kunnen worden. In ieder geval komt er dus een proef. Maar dan dus wel, we zeggen het nog maar eens een keer... alleen voor vrouwen met een verhoogd risico. Rinken van de Brink. Ja, die moeten daarvoor eerst die combinatietest ondergaan. Dat is toch ook belangrijk om ja, te benadrukken. Dat hoort er dan dus ook nog bij. Dus een beperkte groep. Rinken van de Brink, dankjewel. Verkeersinformatie bij de ANWB en lange files vanochtend, Jolanda van der Velden. Ja, behoorlijk lange files en uh, de, ja, daar gaat eigenlijk nog niet veel af. Er komt alleen uh, hier en daar weer wat bij. Uh, de oorzaak van de aanrijding op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij Briede. Dat is een aanhanger die losgoot van een, een auto. Die staat nog steeds voor de Thomassen Daardoor is de linkerrijstrook ook dicht. Uh, ook een nieuwe aanrijding, een vrachtwagen en twee personenauto's op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Daardoor tussen Ens en Kampen-Zuid nu vijf kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien, het LOS Radio 1-journaal. Een Amerikaanse rechter kwam gisteren tot de conclusie dat het massaal verzamelen... van zogeheten metadata van telefoonverkeer wellicht in tegenspraak is met de grondwet. Voor de klokkenluider Edward Snowden is deze gerechtelijke uitspraak een overwinning. Voor de NSA, de geheime dienst, de zoveelste tegenslag. Correspondent Wessel de Jong praat over de laatste ontwikkelingen met Joel Brenner. Hij is voormalig inspecteur generaal van de NSA. Are you still in touch with your former NSA colleagues? Yeah, yeah so many of them, many. How is the mood there at the moment? Um, depressed. NSA workforce is overwhelmingly law-abiding, and they now feel under assault. Ze zijn er depressief. Het zijn hardwerkende mensen die zich nu aangevallen voelen, oh, including socially friends. As one fellow says, you know, people come down the street and ask why we spying on grandma, and they're not spying on grandma. There's very few. Op straat worden ze aangesproken met, hey, waarom luister je mijn oma af? Maar dat doen ze niet. Althans, zelden. En als ze dat doen, is het met een dagvaarding. And so um, there's a great deal of attrition now. People are are Leaving the agency skills are being lost and uh, people are feeling uh, pretty bad about it. Mm -hmm. Personeel verlaat de NSE en er gaat kennis verloren. Is there is there also anger about the administration? Ja yeah, yeah, there is. The the president has not supported the agency. Has has not supported either the leadership or the rank and file. De president gaat ook nooit bij de NSE op bezoek. Hij steunt de inlichtingendiensten niet, meent Brenner, die nu zijn eigen adviespraktijk heeft. Maar er zit toch ook wel wat fout bij de NSE. Dat blijkt er wel vandaag uit de uitspraak van de rechter dat het verzamelen van al die telefoongegevens waarschijnlijk niet grondwettelijk is. Probably not constitutional. Het probleem zit niet bij de NCSC, maar bij de politiek vindt de voormalige inspecteur-generaal. My own view is that the country ought not have a program like this unless there is in principe zou het massaal verzamelen van metagegevens nooit mogen. tenzij er echt een heel duidelijke terroristische dreiging is. Maar als je if als je dacht, Vest, dat je echt zou to reduceren um, mayhem op de openbare straten, um, sabotage door dit soort programma, dan zou je het houden. Ik denk dat dat nog worden. En als het niet is denk ik dat we het niet houden. Als we er echt van overtuigd zouden zijn... ...dat dit programma ellende zou voorkomen... ...en dan spreekt Brenner me persoonlijk aan... ...dan zouden we het wel houden. Maar dat is niet bewezen. En als dat bewijs niet komt... ...dan doen we het waarschijnlijk weg... ...veronderstelt de spionage-expert. Dat zegt dus iemand die de NSA genegen is. Maar hij denkt ook dat de klok niet kan worden teruggedraaid. Je you weet know, in de Cold War... We knew who our enemy was and identifying who was trying to do us harm was fairly easy. Now the problem is to find people before we know who they are. In de Koude Oorlog wisten we precies wie onze vijanden waren. Het probleem is nu, we moeten de mensen die ons kwaad willen doen zien te vinden voordat we weten wie ze zijn. Rechtvaardig Brenner het werken met heel veel data. De beslissing om al collect metadata te metadata was een watershed event and it should have been subject to wide public discussion at the time. If that had happened, we niet de the outrage we've got now. De stap om aan de slag te gaan met big data, zoals dat tegenwoordig heet, had onderwerp moeten zijn van politiek debat, meent Brenner. En dat is niet gebeurd, daarom zitten we nu met de gebakken peren. Joel Brenner, voormalig inspecteur-generaal van de NSA. En onze correspondent Wessel de Jong, die sprak met hem. We gaan weer naar Marno Remmers. Eerder was hij bij de post, post, sorteercentrum. Want daar is het topdrukte met al die kerstkaarten. Dan kun je niet worden afgeluisterd. Maar ja, als je weer een elektronische gaat verzenden, dan weer wel. En toch doen steeds meer mensen dat, Marno. Daar doen heel veel mensen, maar er is een variant mogelijk... dat je hem weliswaar uploadt met een eigen foto... en je maakt er een hele eigen compositie van. Selfie? Ja, een beetje selfie van jou erbij, ja. <lacht> en, dan, uh, en dan komt hij uiteindelijk, moet hij dus toch geprint worden... en uh, wordt hij toch weer traditioneel verstuurd met nou. de post. Want ik kom hier diezelfde rode kratjes weer tegen... die je uh, ook uh, hebt uh, bij waar we net waren. TNT Post, vanochtend heb ik verteld dat het iets afneemt... Oh, hier staat keihard de radio aan. We zijn nu bij greets.nl en die doen dus, ja, alternatieven. Um, Vertel eens wat je staat te doen. Jawel, die wel! Ja, echt niet. <laughs> Allemaal blauwe bakjes met uh, van die speciale kaarten erin. Ook van die kaartjes die uh, muziek maakt. Welke maakt muziek? Kan je er pakken die muziek maakt? Nee, dat is boven. Je je dat is boven? Oké. Okay. Ja, dat is nou jammer. Ik had er wel een paar willen horen eigenlijk. Kerstbomen staan klaar. Overal uh, blauwe bakken. De drukkerij draait op volle toeren. Want hier bij Greets maken ze dus alternatieven. Het zijn eigenlijk kerstkaarten die je helemaal zelf kunt componeren. En die dan uiteindelijk... Uh... Goedemorgen! Ik was net aan het vertellen, dat je, wat zijn nou eigenlijk de kaarten die jullie zelf maken? Wat, wat, je kan iets uploaden, hè? Ja, je kunt uh, bij Greets een, uh, een foto uploaden. En dan kun je daar uh, volgens zelf een kaart mee maken. Wij printen die en zorgen dat die per post bezorgd wordt. Dan heb je iets origineels in plaats van dat standaard wat uit het rekje komt. Exact, ja. Neemt dat toe? Dat zien we echt zeker toenemen. Ja, dit jaar zien we dat ongeveer uh, 57% van de kaarten echt met eigen foto is... Nou, het is uh, nou, een enorme stijging uh, ten opzichte van een paar Mag jaar geleden. Mag alles? Controleerden jullie die foto's nog? Nou, in principe is het natuurlijk iets uh, heel privés. Dus ja. uh, nou, er wordt eigenlijk niet echt naar uh, gekeken. Ja, wat ieder uh, zelf wil doen natuurlijk met de foto. Ja. En, en die worden dus hier uitgeprint... en dan uiteindelijk toch via de traditionele post... bij het Postsorteercentrum in Amsterdam onder andere... waar we vanochtend waren verstuurd. Ja, dat klopt. Ja, we zien nog steeds dat mensen toch... Ondanks de digitalisering eigenlijk echt behoefte hebben aan, aan iets, iets tastbaars. Iets Precies. Kunnen we eens wat pakken? Is er iets wat, wat muziek maakt of anderszins? Uh, dan moeten we even rondkijken. Volgens mij hebben we hier zo niks Want wat is. Je, je moet een foto van jezelf uploaden bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Een foto uploaden en dan zorgen wij dat die uh, helemaal verwerkt uh, wordt. Ja. Hoeveel zijn het er? Hoeveel het er zijn? Nou, in de kerstperiode verwachten we rond een miljoen kaarten. Een miljoen? Een miljoen, ja, op de piekdagen rond de honderdduizend per dag. Vandaar deze hal die tot tot nok gevuld is met blauwe kratjes... waar al die kaarten in staan. En daar moet er nog een soort scan overheen en dan wordt hij verstuurd. Wij zorgen dat ze inderdaad op de juiste plek terechtkomen. Ja, dit lijkt wel een soort bonbondozen, hè? Want het is... Dat is... Ja. Daar komt dan ook weer iets in te zitten? Ja, klopt. Je kunt uh, behalve een kaartje... kun je ook een, een cadeautje sturen via Greets. En dat kan echt van alles zijn. Een flesje wijn, een, een doosje bonbons. Dat gebeurt ook? Dat gebeurt ook, ja. En ook daar zien we die personalisatietrend wel weer echt terug. Of een vuurwerkbom? Een vuurwerkbom uh, niet, <lacht> of nee. Of een pilletje? Een pilletje dan ook zie je pilletje niet. Een pilletje ook niet? Nee, nee, nou, nee dat je dan je niet. Pilletjes. Nou, goed, fruit dan maar. We gaan op zoek <lacht> naar de muziekkaart, want die wil ik toch eentje horen vanmorgen. De leuke die je openklapt. Maino Remmers op zoek naar de muziekkaart. U hoort hem straks nog weer. Selfie dan. Selfie is het woord van het jaar van 2013. Jan Renkema, net afscheid genomen als hoogleraar taalkwaliteit... bij de Universiteit van Tilburg. Hij is natuurlijk de man achter het standaardwerk. Schrijfwijzer. Meneer Renkema, goedemorgen. Goedemorgen, maakt goedemorgen. U, maakt u wel eens een selfie? Uh, nee, nee, nee, nee. Dat oh. heb ik nog nooit gedaan. Ja. Wat vindt u van het woord? Uh, ja, ja, ik vind het wel een... Uh... Ik vind het wel een, wel een grappig woord. Uh, ik merk wel dat er heel veel van dat soort verkiezingen zijn. Uh, van Daal heeft het nu, onze taal heeft het ook gedaan. En, uh, ik zie dat altijd wel met een glimlach aan. Vooral ook als je kijkt naar woorden uit de voorafgaande jaren die dan uh, gekozen zijn. Die, die worden nu niet zoveel meer gebruikt. Ik geloof dat het vorig jaar uh, was het Tuigdorp. Ik weet niet of u dat nog kent. Ja? In 2011 dacht ik. Ik zie het hier staan op de prachtige website van onze taal. Um, maar vorig jaar was het bijvoorbeeld in het Vlaamse Frits Chinees en in het Duits Jolo, veel woordenboeken uit, uit andere talen hebben ook zo'n wedstrijd. En het is ook een leuke manier om aandacht op zo'n uh, woordenboek te vestigen en het lijkt mij in ieder geval ja, een prettiger bezigheid dan het Nationaal Dicté want hm. het gaat alleen maar over spelling, dit gaat tenminste over woorden. En ja, over uh, creativiteit creatief met taal omgaan natuurlijk hoofdredacteur van yeah. Vandalen legt het net uit Selfie, ja, het komt wel volgens hem maar ja, het, het komt uiteindelijk wel uit. Het Engels, vindt u dat geen bezwaar? Nee, het is ze doen de Oxford Dictionary, dacht ik. En ik geloof dat het Nederlandse systeem sterk genoeg is. Dat zie je ook hoe krachtig onze taal is. Uh, als ik zou zeggen, een zelfje, of als ja. onze kleinkinderen dat zouden roepen. Uh, dan zou ook iedereen denken: oh, een zelfje, waarom zou dat niet kunnen? Dus ja. uh, daar zie je ook dat uh, onze taal heel krachtig is. dat we zo'n Engels woord best kunnen adopteren. Wat is uw woord van het jaar, of wat is u opgevallen de laatste tijd? Nou, eerlijk gezegd, houdt Het op Onze Taal deed dat. Het 25% van de aanwezigen op het congres... dat het woord participatiesamenleving. Ja. Uh, ja, ja ik, ik vind eigenlijk alle woorden wel mooi. Uh, ik denk dat je uh, voor dit soort woorden... dat het misschien een soort tijdsbeeld zou geven. Ik geloof dat in 2001... was het, uh, het woord van het jaar verantwoordelijkheid uitgesproken... op de manier zoals premier Balkenende dat deed. Dus uh, het geeft wel een mooi historisch overzicht. Dat je denkt, oh ja, in dat jaar... Was de kritiek op de toenmalige premier. En uh, ik, ik, ik geloof niet dat het zoveel met. Uh, ja, het heeft met smaak te maken, of dat het woordje grappig is. En in die zin ja. uh, vind ik het een mooi gezelschapsspel. Ja. Ja. En dan, dan pas ja. nummer twee daar ook wel goed bij, hebben deze tijd. Social Bezitas. Oh ja, ja, ja. Streekt ja u dat ja, aan? Ja, ja. ja, spreekt u aan? Ja, nou, dat, ja, dat, uh, die fonds die vind ik eigenlijk leuker nog dan Selfie, omdat die geleerd is uit het Engels. En in social basic heb je een mooie combinatie van mensen die uh, te dik worden, zal ik maar zeggen, of verslaafd zijn aan de sociale media. Ja, en dat... daar zit wat meer uh, uh, uh, taalkreativiteit uh, taal ja. in. Ja, dan, dan moeten we nog even nummer drie doen. Die is bedacht door Sunny Bergman. En is uh, Sletvrees. Vond ik zelf eigenlijk wel de meest creatieve. Ja. Ja, ja, die komt natuurlijk ook uit een bepaald domein van de taal. Ik vind hem ook mooi gevonden qua combinatie. Ja, ja Maar dan vind ik toch die van vorig jaar, want jij ja, de vorige gedoogsteun. Ja, ja. Dat als je daar goed naar kijkt, dan kan het helemaal niet. Hè? Want als je iets gedoogt, ja, dan, dan steun je, je niet, het niet, dan echt. laat je ja. het toe. En dan, dat is een prachtig woord om aan te geven hoe vaag de politiek is. Dus ik zou dan bij woorden van het jaar bij participatiesamenleving is het duidelijk. Hè? Dat is een samenleving.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 Het is Radio 1. Half negen geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten. Er komt een proef met een DNA-bloedtest voor zwangere vrouwen... waarmee het syndroom van Down kan worden opgespoord. Minister Schippers van Volksgezondheid... volgt daarmee een advies op van de Gezondheidsraad. Nu wordt Down meestal opgespoord met een vruchtwaterpunctie... maar daarbij bestaat een verhoogde kans op een miskraam. Het is nog steeds onduidelijk of de Eerste Kamer vandaag instemt met het woonakkoord. PvdA-senator Duivenstein had ook gisteravond nog grote bezwaren... tegen de verhuurdersheffing die het kabinet aan woningcorporaties wil opleggen. En de stem van Duivenstein is cruciaal. Zolang er geen duidelijkheid is over dat woonakkoord... staat ook het pensioenakkoord op losse schroeven. Noord-Korea herdenkt zijn oud-leider Kim Jong-il, die twee jaar geleden overleed. Zijn zoon Kim Jong-un nam de macht daarna over. Kim Jong-il wordt met veel ceremonieel vertoon herdacht. En dat gebeurt in de week na de executie van zijn zwager. Die werd gezien als een machtig persoon en mentor van Kim Jong-un. En de Amerikaanse countryzanger Ray Price is overleden. Hij was 87. Price wordt gezien als een van de invloedrijkste muzici in zijn genre. Zijn grootste hit was het nummer For the Good Times uit 1970. En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer naar weerplaza.nl. Marco Verhoef, krijgen we nog een beetje zonnetje of mooie wolkenlucht? Of blijft het egaal grijs? Ja Marcel, ik zit een beetje naar buiten te kijken. Ik vind het toch een klein beetje rood wegkleuren. Dat betekent dat de bewolking niet al te dik zal zijn. Althans, dat is dan in het midden van het land het geval. Want in het noordwest is die wel dik genoeg om zelfs wat regen los te laten. Met name in de ochtend vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen wel droog. Maar of we de zon gaan zien, ik betwijfel het ten eerste. Ja, in het zuiden, zuidoosten, daar heeft de zon misschien een klein beetje kans. En heel misschien laat op de dag in het noordwest even. Maar ja, verder is het toch echt een grijze boel vandaag. Ja, en wordt het nog wel beter deze week? Ja... Uh, yeah. Ja, dat gaat het zeker worden. Als u beter tenminste verstaat dat de zon gaat schijnen. En morgen in de loop van de dag is de kans op zon iets groter. Donderdag ook. Dan vallen er overigens wel een paar stevige buien. En in de vroege ochtend kan het ook nog langdurig regenen. Maar goed, daarna is het allemaal wat rustiger. En vrijdag misschien wel een droge dag. Oh. En als dan de zon gaat schijnen... Ja, dan lopen de temperaturen ook toch wel weer hoog op. hoor. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met vandaag. Een graad of 8, 9 misschien. En op een enkele plek zou dan 10 graden ook nog wel eens mogelijk kunnen zijn. Goed. Maar de zon erbij zijn we al snel tevreden. Mark of Hoef, dankjewel. Doe naar de ANWB Jolanda van der Velden komt er nog steeds wat bij. Ja, nou ja, nou Volgens mij moet het nu stoppen hoor. We zitten boven de 300 kilometer, <lacht> nee, 305. Dat uh, hadden dus we wat, niet verwacht. Nee, nee, helemaal misgerekend. Maar ja, een beetje druiderig weer hier en daar. Vooral in het noordwesten. Een aantal aanrijdingen en ook pechgevallen... die zorgden gewoon voor langere files. Het is nog langzaam rijden op de A1 Amsterdam... richting Amersfoort bij Eembrugge. En op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Knoopendiemen. Uh, daardoor nog steeds problemen. Op de A6 Lelystad richting Muiden, tussen Almere en Knopend Muidenberg 11 kilometer. Een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte, bij de Afrid Briede 3 kilometer. Bij de Thomassadon is de linker dicht. Op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Strandhorst en Nijkerk nog 6 kilometer. Een beetje de nasleep van een aanrijding eerder vanmorgen. En ook een ongeluk op de A50-N50. Van Apeldoorn naar Emmeloord staat tussen knopend Hattermerbroek en Kampen 8 kilometer. En op de N50 Emmeloord in de richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 4 kilometer. De landen van de velden bij de ANWB, dankjewel. Van Kiev, Oekraïne, de twee time world de reining, defending. Als bokser was hij onverslaanbaar. Oppositieleider in Oekraïne heeft hij het een stuk lastiger. Klitschko. Straks spreek ik met de ambassadeur. Kop heet hij over Oekraïne. Vitali!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 Over half negen, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De regionale luchthavens in Nederland zijn in beweging. Nou ja, de bedrijvigheid daarop. Minder vluchten zijn er vanaf Maastricht-Aken Airport en Groningen Airport Eelde. Maar meer vliegtuigen moeten vertrekken van Eindhoven Airport. Luchtvaartanalist Hans Herkes, verbonden aan de Universiteit Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Eindhoven krijgt daar vluchten bij. Bewoners, we hoorden ze eerder deze uitzending, komen in actie. Omdat ze niet willen dat er na 11 uur s'avonds nog wordt gevlogen. Wat kan zo'n luchthaven doen om later vluchten te voorkomen... en dan toch nog te groeien? Um, ja, uh, overdag uh, meer ruimte maken voor ja. vluchten als dat tenminste. Maar dat he, moet voor maar kunnen. Eindhoven. Het probleem is precies, dat, uh, dat moet maar net kunnen. En Eindhoven begint uh, behoorlijk vol te raken. Dus dat is uh, een probleem. De oplossing verschilt per, uh, per luchthaven... Met Eindhoven zou je kunnen denken, maar daar moet Defensie het mee eens zijn... om de uh, transportvliegtuigen van de luchtmacht die daar zijn gestationeerd uh, ergens anders te stationeren. Bijvoorbeeld op, uh, op de nu slapende luchthaven Twente dan komt er in Eindhoven meer ruimte. En uh, is er in Twente een basis, hè, dan is er brandweer en verkeersleiding en zo... waardoor er vanuit Twente ook weer burgerluchtverkeer wellicht mogelijk is. Ja, maar goed, ik zei het net al, andere luchthavens verdwijnen vluchten. Kunnen vliegtuigmaatschappijen zoals Ryanair of Transavia... zo makkelijk die vluchten dan daar weghalen en ze overhevelen naar Eindhoven? Um, ja dat kan heel makkelijk. Uh, maatschappijen zoals Ryanair en EasyJet, dat zijn zogenaamde prijsvechters en die uh, vliegen eigenlijk alleen maar van A naar B en weer terug. Dat betekent dat als op een bepaalde route weinig passagiers zijn, dan kunnen ze die route opheffen zonder dat dat consequenties heeft voor de rest van hun routes. Uh, een maatschappij zoals KLM kan dat niet, want als die bijvoorbeeld de route Oslo-Amsterdam zou opheffen, dan, uh, omdat die verlies maakt, dan zitten er ook meteen minder overstappers vanuit Oslo via ja. Amsterdam in de bodem naar Amerika. Dus dat heeft effect op het hele routenet en daarom heft KLM een route niet zomaar op. Nee, maar dan hebben we zo'n klein landje. Dan zou je denken, nou, Eindhoven is vol. Daar hebben we die maatschappij natuurlijk ook mee te maken. Laat het gewoon in Maastricht of wijk uit naar Twente. Zo ver weg is het, is het allemaal niet. Nou, dat is op zich waar. Maar de plaats waar een luchthaven ligt is heel erg belangrijk voor, uh, uh, voor het aantal klanten. He, je wilt in dichtbevolkt gebied liggen, een gebied waar bovendien uh, veel mensen uh, wonen die, uh, die, die vliegen. En bovendien wil je graag ook het vliegverkeer als luchtvaartmaatschappij concentreren op enkele luchthavens en niet overal een klein beetje hebben. Want stel je, je verdeelt het verkeer tussen Eindhoven en Twente. Nou, dat betekent dat er uh, per luchthaven dan hè, minder passagiers komen. Dat betekent dat ofwel je moet minder vaak vliegen. Nou, dat vind ik. De klanten niet leuk. Uh, uh, uh, en bijvoorbeeld, je vertrekt ochtends vanuit Twente. Je komt s'avonds in Eindhoven aan. Maar je auto staat nog in Twente. Of je moet ja. er, kle er moeten kleinere vliegtuigen worden gebruikt. En die zijn per passagier duurder. Maar als ik u zo hoor, dan hebben we te veel regionale luchthavens. Klopt dat? Nou, dat vind ik in ieder geval wel, ja. Uh, hè, luchthavens zoals uh, nou, inderdaad Maastricht, uh, nou, Twente, wat dan weliswaar nu dicht is, en, en, en, en Eelde... die liggen eigenlijk ofwel in uh, dun bevolkt gebied... ofwel in gebied waar zoveel concurrentie is van luchthavens die al goed lopen... Ja, en ook dat dat net mooie... over de grens ook nog natuurlijk in Duitsland. Uh, ja, precies. Want dat, dat moet je meetellen. Je moet niet alleen maar kijken naar het aantal vluchten van luchthavens... maar naar de bereikbaarheid van de BV in Nederland. En die kan soms beter worden gediend met een goedlopende luchthaven... net boven de over de grens, dan met twee uh, uh, matig lopende luchthavens. Eén net over de grens en één in Nederland. Ja, maar goed, dan heb je er een paar op. Dan kunnen die omwonenden van Eindhoven het helemaal vergeten natuurlijk. Dan wordt het nog drukker. Nou, dat is, uh, dat is absoluut waar, ja. Daar heb ik ook op zich geen antwoord op. Want dat, dat is gewoon een, uh, de realiteit. Ja. En zegt u die, die luchthaven, dan moet uiteindelijk de, de stekker eruit? Of, of, of hangt dat aan een aantal passagiers af, een minimum bijvoorbeeld? Nou, in het algemeen wordt aangenomen dat er een half miljoen tot een miljoen passagiers per jaar nodig zijn... Om, voor een luchthaven om, uh, om, om nou, kiet te spelen en, en zelfs winst te gaan maken. Als dat jarenlang niet lukt... En, en, en met name ook omdat een luchthaven dus in een heel dun bevolkt gebied ligt en een goede uh, concurrentie is. Dan, uh, ja, dan moet je op een gegeven moment, denk ik, uh, zo'n luchthaven niet langer steunen. Ik zou eigenlijk ook veel meer voor een nationaal luchthavenbeleid zijn. Om, uh, te, maar de overheid heeft het beleid nou juist neergelegd bij de regio's. Hm. En ja, geen enkele regio wil de eerste zijn die, uh, die een luchthaven opgeeft. En u zegt, dat kun je nationaal veel beter overzien. Precies, dat vind ik wel. Je zou zelfs toe willen naar, wat mij betreft, naar een uh, Europees uh, uh, luchthavenbeleid. Maar ja, dat is in de huidige tijd natuurlijk helemaal een stappen te ver. Luchtvaartanalist Hans Herkers, hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. President Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Janukovic ontmoeten elkaar vandaag in Moskou. Verwachting is dat Janukovic handelsverdragen zal gaan sluiten met Rusland. Misschien krijgt het financieel noodlijdende Oekraïne... ook een dikke lening van Moskou. Banden tussen de twee landen worden in ieder geval aangehaald. En dat betekent dat het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne... verder weg lijkt dan ooit. Ik ga erover praten met de Nederlandse ambassadeur Oostelijk Partnerschap... Dirk-Jan Kopp. Meneer op. goedemorgen. Goedemorgen. Uh, kunt u even uitleggen wat het Oostelijk Partnerschap is? Uh, de Europese Unie heeft een nabuurschappelijk programma... Uh, dat... Bestaat uit twee delen: de Euromed voor de landen rond de Middellandse Zee en het Oostelijk Partnerschap voor zes landen die vroeger tot de Sovjet-Unie behoorden. Uh -huh. En wat is dan uw rol? De, de, de Europese landen uh, en de Unie onderhandelen met deze landen die, uh, kort gezegd, van ons vooral willen uh, makkelijk, makkelijke reizen, als het even kan, zonder visa en vrijhandelsakkoorden. En wij willen van deze landen uh, dat, dat ze behoorlijker bestuur hebben. Betere mensenrechten, minder corruptie, ja. nette verkiezingen, et cetera. Ja, het gaat om Arme en, in, en in dat proces ja. hebben lidstaten uh, een vertegenwoordiger. Precies. Het gaat dan om Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Wit-Rusland en Oekraïne. Precies. Dus u heeft ook te maken gehad met de onderhandelingen met dat land over dat associatieverdrag. Het zou getekend worden. Het ging op het laatste moment niet door. Iedereen kent dat verhaal. Hoe groot was de teleurstelling? De teleurstelling was groot. Er is, uh, jaren, er is bijna vijf jaar aan dat uh, verdrag onderhandeld. En uh, sinds december 2012 zat het proces in een stroomversnelling. Is er in de Oekraïne ook heel veel gedaan... om de voorwaarden die er waren gesteld te halen. En uh, het begon erop te lijken dat ze de Europese top... die eind november in Vilnius was... waar die verdragen zouden moeten zijn getekend... dat ze dat zouden gaan halen. En uh, een week voordat die top plaatsvond... werd het afgeblazen. Dus de teleurstelling was groot. Waar zat het hem in? Wat, wat, wat was de, de, de druppel die de MAD overlopen om het zo maar te zeggen? Waarom trok Oekraïne zich terug? Ja... Uh, wie zal het zeggen? De druk is blijkbaar uh, door de Russen zo opgevoerd. dat uh, nadat Janukovic, die uh, nog een keer zijn knopen had geteld, besloten heeft. om uh, uh, niet de laatste stap te zetten richting Europa. Ja, ik heb ook wel kritiek gehoord uh, vanuit Europa. Die zei van, Europa wilde ook wel een beetje veel. Dit was een te grote stap. Wat vindt dat, u daarvan? Ja, het ware, dat verdrag is uh, het vergaandste associatieverdrag. dat we met welk land dan ook zouden hebben gesloten. En uh, daar staan, staat inderdaad een heleboel in. Op het gebied van behoorlijk bestuur en onafhankelijke rechters. Maar ook het, het handelsverdrag zelf is niet alleen maar... een uh, verdrag over tarieven. Daar staan allerlei maatregelen in over... Nou ja, bijvoorbeeld voedselveiligheid... en uh, bescherming van intellectuele eigendom. Allemaal dingen waar uh, nou ja, hervormingen voor nodig zijn in zo'n land... Die, die niet zomaar... Uh, die, die je niet zomaar even doorvoert. Nee, maar, maar goed, ongetwijfeld allemaal zaken waar alle partijen voordeel van hebben. Ja. Heeft u dan daarbij toch te weinig rekening, u, de onderhandelaars, te weinig rekening gehouden met de rol van Rusland en de positie van Rusland? Ja, ik denk het niet. Want uh, we zijn niet bezig met een wedstrijdje met Rusland. Uh, de bevolking van de Oekraïne, blijkt uit peilingen, wil in meerderheid richting Europa. Uh, gewoon niet als vergelijking. Ze willen gewoon. Uh, de levensomstandigheden en de vrijheden... en het behoorlijke bestuur dat wij ook hebben. Ja, de... en, en dat hun eigen regering uh, daar nu niet in meegaat... dat uitzicht uh, denk ik, voor iedereen zichtbaar... in de demonstraties in, in, in de Oekraïne. Ja, Maar goed, je kunt natuurlijk het verleden niet negeren. En uh, de satellietstaat van Rusland en de rol van Rusland... de invloed van Rusland en de belangen van Rusland uh, daar buiten laten. Is dat wel genoeg gedaan? Ja, ik ben ervan overtuigd dat... Uh, uh, uiteindelijk het associatieakkoord met Oekraïne... ook voordelig zou zijn geweest voor Rusland... Uh -huh. Maar dan uh, moet je misschien een beetje het ouderwetse uh, machtsdenken... en denken in invloedssferen verlaten. Ja, het, maar het zover zijn ze misschien nog niet. Hè? Nee, misschien zijn het, maar goed, dit zijn landen die liggen aan onze, aan onze buitengrenzen. Uh, we zijn er, en, en tussen ons en Rusland. In iedereen is erbij gebaat dat die landen stabiel zijn... En, en behoorlijk worden bestuurd. Niet in de laatste plaats uh, de mensen zelf... Uh, voor wie er echt nog wel wat te verbeteren valt aan uh, hun mensenrechten. Ja. Maar bijvoorbeeld ook voor onze eigen zakenlieden. Ja. En, de grote en... redden zich wel, maar vooral midden- en kleinbedrijven... die hebben heel veel belang bij goed bestuur in zo'n land. Ja, en dus, denk ik, als ik zo hoor... dat uh, de EU zeker die deur voor Oekraïne niet dichtslaat... Um, is er dan nog uh, onderhandelingsruimte? Is er nog wat speelruimte? De, de deur staat open. Kijk, dat, dat verdrag is uitonderhandeld... Dat ligt op tafel. En uh, de Oekraïne moest aan een aantal voorwaarden uh, voldoen. Op het laatste moment, toen Janukowits aankondigde dat het niet doorging... Waren, was nog niet alles gebeurd, maar wel bijna. Uh, dat ligt er. Dat kan de Oekraïne tekenen. En, maar de, de boodschap van ons en van de uh, Europese Commissie is... dat er niet opnieuw gaat worden onderhandeld. Nee. Stel nou dat Janukovic vandaag tekent voor uh, die lening die Moskou hem aanbiedt... en gunstige gasprijzen, en noem het maar op, want, waar Moskou, waar Poetin nog meer mee komt... Uh, blijft dan toch die mogelijkheid nog open? Want je kunt ook denken, nou, je kunt ook uh, naar oost en naar west kijken. Je kunt het ook allebei doen, of kan dat niet? Uh, dat kan gedeeltelijk. We, hebben ook nooit, we zeggen tegen al die landen in het oostelijk partnerschap... je moet vooral je betrekkingen met Rusland goed houden. Wij vragen helemaal niet om een, om een keus voor de een of de ander... Maar uh, er is ergens een grens. En die grens is de douane-unie van uh, president Poetin. Uh, wie daartoe, uh, daartoe toetreedt, die maakt het onmogelijk... om ook een vrijhandelsakkoord uh, met de Unie te sluiten. Want ja. je kunt nu eenmaal niet van twee tariefsystemen tegelijk lid zijn. Nee, dat gaat in de praktijk gewoon niet. Nou, meneer Kop, We zijn benieuwd hoe de dat uiteindelijk af gaat lopen. Uh, hartelijk dank dat u mij even te woord wilde staan. Ja, tot uw dienst. Dirk-Jan Kopp hoorde u, De Nederlands ambassadeur Oostelijk Partnerschap. Jolanda van der Velden, nu is een keer met goed nieuws. Um, nou ja, dat er 30 kilometer af is, Zo, maar ja, kijk dat merk aan. je niet. Nee. Ander probleem is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dat heeft met het doseren van het verkeer in de Leidse Rijntunnel te maken. Daardoor worden er rijschokken afgesloten... en nu beginnen het wat vast te lopen vanaf Culemborg... tot aan knooppunt Ouderijn en langzaam rijden. Voor de rest, langs de langste file op de A50 heeft te maken met de aanrijding... van Apeldoorn naar Emmeloord... tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen, 8 kilometer. In twee dorpen in het oosten van Congo vond het afgelopen weekend een slachting plaats. Onder de twintig slachtoffers, veel vrouwen en kinderen. Chris Bervoets, Congo-deskundige en publicist... is net terug uit het betrokken gebied bij de grens van Oeganda. Goedemorgen. Goedemorgen. Het leek al wat rustiger te worden in dat door oorlog verscheurde land. Hoe kan het dat dat nu weer helemaal mis is gegaan? Wel, um, kijk, Congo is natuurlijk... Uh, een land met verschillende gewapende groepen. Het positieve nieuws van de laatste tijd is het feit dat de door Wanda gesteunde M23 uh, helemaal is geneutraliseerd, uh, militair uh, geneutraliseerd en nu ook uh, politiek uh, via een vredesakkoord uh, worden zaken onder controle gebracht. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de andere tientallen gewapende groepen ook onder controle zijn. Ja. Wat er nu gebeurt, denk ik, heeft te maken met een zekere. Met een grote nervositeit binnen die gewapende groepen. Wat nu gaat gebeuren, hè? nu M23 is ontmanteld, de vraag is: gaat het Congolese leger, gaan de blauwhandel zich nu uh, tegen die andere gewapende groepen keren? Ik, ik probeer het zo te situeren eigenlijk. Ja, en, en een van die gewapende groepen heeft zich nu willen doen gelden en heeft deze aanslag uitgevoerd? Ja. Uh, ik heb daar nog niks officieel over gezien uh, over wie het zou gaan, maar ik heb uh, een paar minuten geleden nog gepraat met uh, mijn uh, contactpersonen op het terrein. En er wordt toch algemeen van uitgegaan dat het gaat over uh, ADF, nalo een, een, een iets wat uh, schimmige rebellenbeweging... van Oegandese origine... met een, een, een uh, islamitisch uh, profiel. Uh, deze groep uh, zou verantwoordelijk zijn voor het terreur... maar dat kan ik nog niet echt bevestigen. Het zijn mijn bronnen op de Rijn die dat op dit moment zeggen. Ja, en zo'n moordpartij in een dorp... of in dit geval dan twee van die dorpjes... is volstrekt willekeurig? Of hebben die mensen iets verkeerd gedaan? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon het zaaien is van terreur. Hè? Het, het, het, het bewijzen dat men... Uh, een, een, een uh, belangrijke actor op het terrein is. En helaas gebeurt dat dan vaak op, op die manier. Ja, en, en, en, als, doctor, en dan zal het om nog meer gebeuren, als ik u goed beluister? Uh, die, kans, die kans is groot, hè? maar, maar uh, op dit moment is de situatie beter dan drie maanden geleden, dan zes maanden geleden, dan een jaar geleden. De, positief, de, de, de tendens blijft positief. De vraag zal zijn of het Congolese leger samen met de blauwhalmen erin zal slagen. Om, om dit soort, uh, dit soort wandaden uh, onmogelijk te maken. Het Congolese leger heeft de laatste uh, zes maanden zeg maar, een metamorfose doorgemaakt. Hè. Het is, is een stuk performanter geworden door een aantal interne hervormingen. En, en het is erg belangrijk nu om op dit elan door te gaan. Hmm. En als dat gebeurt, dan, dan denk ik dat het zou kunnen de goede kant uitgaan in Congo. Ja, maar dan Ondanks zou je... dit soort uh, slachtpartijen. Ja, maar dan zou je eenheden in ieder dorpje moeten zetten. Is dat, is dat te doen? Uh, dat is natuurlijk niet te doen, maar ik denk dat een, een, een dynamiek van een geloofwaardig leger er zou uh, kunnen toe leiden dat de gewapende groepen vanzelf een beetje gaan desintegreren. Dat een aantal gematigde mensen, een aantal mensen die uh, eigenlijk uh, uh, toch, toch wel zouden kunnen die groepen verlaten en terugkeren naar de leger. In het geval van ADF NALU en, en FDLS, dat zijn dan groepen van buitenlandse origine, daar gaat natuurlijk... Uh, een, een, een ofwel militaire ofwel genegocieerde oplossing moeten komen. Ja, maar dus, uh, maar, maar dit, dit, dit, dit lijkt op dit moment helemaal niet uitgesloten. En de, uh, de nervositeit die het heerst, heeft, heeft daar ook mee te maken. Die gewapende groepen vrezen dat zij dan zouden kunnen het volgende doelwit zijn van een volgende militaire actie. En, en dus vandaar. Ja. Brengt dit weer ook een hele nieuwe vluchtelingenstroom op gang? Uh, ja, dat is natuurlijk, uh, dat, dat, gaat, dat gaat heel lang uh, samen natuurlijk. De, de Congolese bevolking blijft zich tot vandaag, uh, in het al twee decennia, uh, bijzonder uh, kwetsbaar voelen. Voelt zich eigenlijk uh, door niemand uitbeschermd. En dus, en dus die vluchtelingenstromen zijn natuurlijk, uh, die, die horen er helaas bij. Ja. En is er, is er hulp van, bu van buitenaf? Uh, op dit moment kan ik het niet zeggen, voor die plekken uh, waar we toe over hebben. De, de, de feiten zijn ook iets, iets, te, iets te recent eigenlijk. Ja. Wat, wat, zou er, wat zou er op korte termijn uh, moeten gebeuren? Um, Als u het heeft over internationale hulp? Uh, well, ik, denk, ik denk op dit moment dat het vooral belangrijk is dat... Uh, dat de eerste stappen die gezet zijn in de laatste paar weken, in, in, in functie van het herstel van de controle van, van de Congolese staat op het grondgebied en van de, de, de, de, de machtsmiddelen om die rechtsstaat af te dwingen het leger, politie en het gerecht dat daar, dat daar snel mee uh, verder gezet wordt. En dat de Congolese staat zijn geloofwaardigheid herwint. En dan, en dan denk ik dat die gewapende groepen uiteindelijk tegen, tegen een gecoördineerde, efficiënte militaire en Politieke actie. Eigenlijk weinig verhalen. Chris Bervoets, Congo-deskundige, hartelijk dank dat u iets wilde vertellen over de situatie in dat land. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Freddy van Tijn. De KVB gaat de clubs in het betaald voetbal komend jaar extra voorlichten over matchfixing. Volgens de Bond weten spelers en bestuurders veel te weinig over het manipuleren van wedstrijden. Er komt ook een website, daar kunnen verdachte zaken worden gemeld. En er is een regeling voor klokkenluiders in de maak. Het staat op nu.nl. Het kabinet maakt haast met de nieuwe Groningse windparken... bij Veendam, Delfzijl en in de Eemshaven. Om de aanleg sneller te laten verlopen... heeft het kabinet de bouwplannen aangewezen voor de crisis- en herstelwet. De wet biedt de mogelijkheid soepeler om te gaan met de regels en de procedures... meldt RTV Noord. Wie een alcoholprobleem heeft en tijdens de jaarwisseling stennis schopt... die moet op gesprek komen bij de politie. In dat gesprek wordt dan gekeken of er iets gedaan kan worden aan de verslaving. Dat zegt het OM in de Volkskrant. Je kunt iedereen het strafrecht induwen en boetes opleggen... maar daarmee los je het probleem niet op, zegt het OM. Verder hanteert justitie tijdens Oud en Nieuw veel zwaardere straffen. Arme mensen die roken moeten daarmee stoppen. In de gemeente Aalten in de Achterhoek gaat mensen die bij de schuldhulpverlening komen en die roken... een negatief rookadvies geven. Het staat op de site van de Telegraaf. De gemeente zegt dat ze geen zin hebben om te dweilen met de kraan open. De politie gaat microfoons van het leger inzetten... om vandalen op te sporen die zwaar vuurwerk afsteken. Het gaat om de zogenoemde soundrella, geavanceerd systeem... om in oorlogsgebieden de locatie van aanslagen te traceren. De deze schrijft daarover. Veel meldingen van huiselijk geweld zijn het gevolg van de economische crisis toegenomen stress in de huishoudens. Die werkt als katalysator, dat zegt de nationale politie in de Volkskrant. Bij 1 op de 10 incidenten gaat het om jongeren die ouders mishandelen. En Selfie is trending topic op Twitter. En ook Adrie Duivenstein, veel besproken. Grappig hoe nu wordt gedaan. Of het reuze spannend gaat worden in de Eerste Kamer, twittert iemand. Terwijl je weet dat Duivenstein uiteindelijk voor gaat stemmen. Of dat zo is, hoort u misschien zo dadelijk na 9 uur. Iedereen in Den Haag is paraat. Marcel Brill ook, die hoort u zo dadelijk over Duivenstein. En het beraad in de Eerste Kamer over het woonakkoord. En de verhuurdersheffing. Blijft u luisteren. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Dus ik heb eigenlijk maar twee dingen.